to steal steel.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 For my always loving partner I ain't crying, I'm crying. Soaking up my mind. mind Filling up my glass, my glass. I'm going at last so come on oh.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 Ik Que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba Que misto de maracatu Essa é samba mais de preto bem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 Senti come, va. Senti, senti, senti come va Senti senti senti come va Senti questo ritmo che va Senti questo ritmo che sale Senti come va, senti come va, senti, come va. Libera, libera Così Così. I got a man with two left feet And oh, when he dances that to the beat I really think that he should know That his rhythm's go, go, go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 Zon, Ozee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort.